De met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie in New York twijfelt of het rechtszaak tegen oud-IMF-topman Stroos Kaan moet voortzetten. Bronnen binnen justitie hebben dat bevestigd aan Amerikaanse media. Ja, ja, aanklagers twijfelen aan de betrouwbaarheid van het kamermeisje. dat Stroos Kaan beschuldigt van verkrachting. Een dag na de ontmoeting op de hotelkamer zou ze tegen een bevriende drugstealer in de gevangenis hebben gezegd dat er financieel voordeel uit het incident te halen zou zijn. Ook zou de uit Guinea afkomstige vrouw meermaals tegen de aanklagers hebben gelogen, onder meer over haar asielaanvraag. Soska moet vandaag opnieuw voorkomen, verwacht wordt dat zijn huisarrest wordt versoepeld. El Swaap, de voorzitter van de Raad voor Cultuur, stapt op. Ze doet dit uit protest tegen het beleid van staatssecretaris Zelstra, die 200 miljoen euro bezuinigt op de kunsten. De Raad voor Cultuur spreekt van een buitenproportionele bezuinigingen en stelt dat het tempo waarin ze worden doorgevoerd tot onherstelbare schade leidt. De Raad had geadviseerd om de bezuinigingen uit te smeren over meerdere jaren en ook moeten musea bijdragen aan de bezuinigingen. De Chinese president Hu Jintao heeft de leden van de communistische partij gevraagd gedisciplineerder te zijn dan ooit. Hij waarschuwde dat corruptie de partij de steun van het volk kostte. Hu deed dat in een toespraak tijdens de viering van het 90-jarig bestaan van de partij. Hij maakte nog eens duidelijk dat de communistische partij de samenleving in een ijzeren greep wil houden. Volgens hem hebben de afgelopen 90 jaar bewezen dat de sleutel voor vooruitgang bij de partij ligt.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 In de Randstad staat file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Zoetewoudendorp 7 kilometer. Kom door een aanrijding, alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A9, Alkmaar Amstelveen voor Knop en Raasdorp 4. A10, Ring Amsterdam voor de Rij 2. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft Zuid 3 kilometer. En op de A20, Hoek van Holland Gouda tussen Schiedam Noord en Rotterdam Centrum 6 kilometer na een aanrijding, alle rijstroken zijn weer vrij.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 Ja luisteraars, en met de session tunes van het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... ...zitten we weer in het tweede uur van Jazz. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandbergen. Ja luisteraars, u heeft natuurlijk al begrepen. Het eerste eerste uh, uur veel big bands en het tweede uur begon ik er ook weer mee. Ja, vandaag is het een beetje een ander programma. Niet zo romantisch als normaal, maar echt lekkere swingende jazz... ...wat ik voor u heb uitgekozen. En het Jazz Orchestra of het, jazz Orchestra of het Concertgebouw is natuurlijk een fantastisch concert en uh, sommige mensen die gaan daar naar ieder concert toe. Uh. Niet Hans Rijmers, ik dacht het wel. Goed, ik heb nog zo'n een stuk uitgekozen, ook van het, uh, uh, trouwens het orkest dat onder leiding van Henk Heurgeert. En ik heb zo'n een stuk uitgekozen in een arrangement van Rob Horsting en dat heet Nano. Dat was natuurlijk onmiskenbaar. Day in, day out. En uh, hier het Jazz Orchestra of de Concert gebouwd. Onder leiding van hen, Henk Murgit. En die hadden als gast de Four freshment En ik kan u vertellen, die hebben een concert daar weggegeven. Nou, om, om te genieten. Als je die, die cd hoort, dan, uh, nou, dan kan je niet op je stoel blijven zitten van vreugde. En de swing, nou ja, dat spreekt voor zichzelf. Ik heb heel iets anders uitgekozen nu. Weer natuurlijk een Nederlandse band, want uh, u zult wel begrepen hebben dat ik gek ben op Nederlandse jazzmuziek. En we hebben wat. En ik heb natuurlijk weer eens uh, Frits Landersbergen meegenomen. Die had ook wat Friends meegenomen, vrienden meegenomen. En die hebben een hele mooie cd gemaakt. En uh, ja, dan kom ik altijd terecht. Ik heb hem al eens dus, geloof ik meer gedraaid. En dat is een stuk van Uwool hier van Ottenlo. En dat heet Het Mistige Rooie Beest. Luister nu naar Frits en Friends. Het was natuurlijk Duke Ellington's It Don't Mean A Thing If It End Called That Swing in een arrangement van Frits Landesberg die alle muziekpartijen voor zijn rekening nam behalve de bas want die werd beroerd door Edwin Corselius. veelzijdig muzikant het is een hele leuke cd die ik van hem heb van Frits en die heet Just Me is in 2005 is die dus gemaakt dus ja, gewoon leuk wat heb ik nog meer uitgekozen voor u? Nou, luister dat is Ann Hampton. Zoals u zeggen, nooit van gehoord. Nou, ik wel. Ik heb hem meegenomen. Ik heb hem uh, gehad van, ik dacht van, uh, ik weet het niet. Goed, uh, ik heb een stukje muziek uitgekozen. Luister nu naar Ann Hampton in Blue Moon. Once upon a time, before I took up smiling, I hated them. Shadows in the night that poets find beguiling seem flat as the moonlight with no one to stay up for. I went to bed at ten. Life was a bitter. the saddest of all De The take I'm you Ja, een Fine Romance, uh, Hampton. ja, een uh, goede zangeres, swing, ja, mooie muziek maakt ze, en uh, jonge vrouw, leuke vrouw om te zien, en uh, ja, mooie muziek, gewoon klaar, lekker zingend. Ik heb nu heel wat anders uitgekozen, en ik ben terechtgekomen bij Tommy Flanagan, een eigenlijk een beetje onbekende uh, pianist. Uh, tenminste voor de kenners wel bekend, maar hij speelde eigenlijk altijd als een sideman. Dus hij begeleide altijd mensen en trad daardoor nooit op de voorgrond. Hij heeft toch uh, zelf ook wat uh, cd's gemaakt uh, met een trio. Hier heb ik er een uitgekozen en daar speelt hij samen met uh, Wilbur Little op de bas en Elvin Jones op de drums. Ja, mooie, mooie rustige, relax-muziek. Uh, ik heb uitgekozen voor u het ooit door Billy Straighthorn geschreven. Chelsea Bridge. Luistert u naar Tommy Flanagan. Luisteraars, uh, ja, vandaag uh, zondag zie je het in jazz. Maar uh, wat is er eigenlijk nog meer te doen in Zandvoort? Nou, ik kan u vertellen, heel wat. Heel wat. We hebben hier op het plein van het gasthuisplein is natuurlijk, uh, kunnen naar Zandvoort? Daar kunnen we straks op vanmiddag uh, naartoe. Dan is er uh, op het cycliepark Zandvoort is uh, Italia A. Ah, Zandvoort. Dat zijn allemaal leuke Italiaanse sport- en racewagens die we daar kunnen bewonderen en uh, zien racen, dan is er in het uh, vogelkortje op het, sta, op het, uh, op het uh, Raadhuisplein is de big band, buitenlandse zaken, en is ook een Harmse band. En ik kan u verzekeren, ga daar rustig naar luisteren, want dat is echt de moeiste waard. Jazz, swing, latin en wereldmuziek uh, spelen ze vanaf half twee. En als dat nog niet genoeg is, kunt u natuurlijk ook met uw kinderen lekker even naar het Jezurk gaan, want dat is van 12 tot 4 vanmiddag ook gewoon open. En nogmaals, ook dat is best de moeite waard. Nou, misschien komen we elkaar vanmiddag nog tegen. Je weet het maar nooit. We gaan nu verder met Willow Whip Me van Tommy Flanagan. Daar luisteren u trouwens nu naar. Zo'n mooie Willow Whip For Me Gespeeld door Tommy Flanagan Piano Ja, een uh, Twee cd's die ik van hem heb Die heb ik met genoegen uh, om u laten beluisteren Heel wat anders is natuurlijk Zara Wal De hele tijd niet gedraaid, tenminste in ieder geval niet door mij Misschien door mijn medepresentatoren Wel op de draaitafel neergelegd Maar ja, een fantastische zangeres uh, Niet meer onder ons, maar ze kon ontzettend goed zingen Luister het nu naar Round Midnight So But it really gets me. Purple dusk of twilight time Steals across the meadows of my heart High up in the sky The little stars climb Always reminding me That we're apart ja, luisteraars en samen met uh, Net King Cole, met uh, Star Dus zitten we alweer tegen de klok van 12 uur aan En zit deze 2 uur Jazz op deze zondagmorgen Er alweer op Vanmorgen met veel plezier samengesteld door Hans Sandbergen en natuurlijk ook gepresenteerd Deze keer geen gasten Maar wie weet een volgende keer dat ik weer wat gasten uitnodig Goed, ik hoop dat u genoten heeft Ja, uh, na 12 Hebben we Jaap Koper weer met zijn programma En dat belooft natuurlijk ook wat Dus blijft u rustig luisteren want het is echt de moeite waard. Trouwens, alle programma's van ZFM zijn de moeite waard. Uh, gaat u andere dingen doen? Dat kan natuurlijk. Ook best, maar één ding is zeker. Volgende week, zondag tussen 10 en 12 uur, opnieuw ZFMDS. Tot dan. dreaming of a song. melody, my reverie. And I am once again with you When our love was new And each kiss an inspiration But that was long ago For my consolation Is in the stardust of a song Beside the garden wall When stars are bright You are in my eyes The nightingale Tells his fairy tale A paradise where roses bloom Though I dream in vain